Het is acht uur, Waterbalgemoed met het RMS Journaal. In het centrum van Amsterdam zijn tientallen Britse voetbalsupporters opgepakt. De dronken Britten misdroegen zich op de wallen. Ze gooiden ze met bierflesjes en werd een fiets met kinderzitje in de gracht gegooid. Engeland speelt vanavond in de arena een land tegen Oranje. Gisteren veroorzaakten Britse supporters ook al overlast in de Amsterdamse binnenstad. Toen werden 25 Engelsen opgepakt. Sinds vanmiddag waren er opnieuw ongeregeldheden. Inmiddels is het weer rustig in het wallengebied. Premier Rutte is er nog niet gerust op dat de Amerikaanse importheffingen... op Europees aluminium en staal definitief van de baan zijn. Voorlopig heeft president Trump de heffingen voor Europa opgeschort. Maar Rutte zegt dat er de komende weken nog keihard wordt onderhandeld... tussen de Europese Commissie en de Amerikanen. De premier had vandaag in Brussel topoverleg met zijn Europese collega's. Ook die maken zich nog altijd zorgen over de dreigende Amerikaanse heffing op staal.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 Dit is het radioprogramma Manjare. We zitten bij Mr. Kitchen in het Westerpark in Amsterdam. En we zenden elke week een uur uit tussen half acht en half negen. En u kunt natuurlijk mailen, mangiare.ntr.nl. Twitter kan ook. Hashtag Radio mangiare. We zitten ondertussen hebben tijdens het nieuws... een gretige worst naar binnen gepropt. Valt heel goed, hè? Heerlijk, ja. Vooral die mislukte worst, erg lekker. De mislukte worst, die, die, die deed het heel goed. En um, we hebben drie mensen zitten hier nu op dit moment aan tafel. Naast mij zit Karin van Munster. Zij komt straks over een kookboek praten: zout, vet, zuur en hitte. Van Semin Nosrat. Uh, komt zometeen aan de orde. De Nederlandse vertaling komt deze week uit. Uh, links van mij zei, zit meneer Wat Eet Ons. Hij heeft de Worstbijbel geschreven, gemaakt. Een enorme standaardwerk, zou je wel kunnen zeggen... waar alles over worst maken in staat... en alles wat je wil weten over worst. En naast hem zit Patrick Richard. Hij is uh, chef Surinaams koken, doet dat op hoog niveau... heeft ook voor Koningshuizen en Suriname Airways en anderen uh, gekookt... en doet dat nog steeds... Uh, hij viert vandaag zijn verjaardag. Dus best wel leuk om op deze manier een verjaardag te vieren. Hè? Heerlijk. Ja, en ik zie de hele tijd dat lichtje van jouw mobiel op. Uh, op. Dus je krijgt felicitaties en fanmail oh. uit alle hoeken uh, van, de, van de wereld, toch? Ja. Hartstikke leuk. We hebben jou gevraagd om over Rotti te praten met ons. Omdat jij uh, voor ons gaat beoordelen wat de smaak is. We hebben van alles ingekocht. Daar gaan we zo aan beginnen? Uh, onze charmante assistente, die is dat nu aan, te, aan, aan het klaarzetten allemaal. Maar eerst even, jij komt uit een behoorlijk groot gezin. Ja. Elf kinderen, hè? Ja. Hoe zag de roti bij jou thuis eruit en hoe smaakte die vooral? De roti bij mij thuis, die kwam vaak van de buren. Nee. Ja, die kwam vaak van de buren. Het is zo in Suriname. Wij zijn Afro-Surinaams. Ja. En naast ons woont dan iemand uit India. En aan de andere kant woont iemand uit China... En op de hoek woont iemand uit Indonesië. En mijn moeder was heel... Ja... Ze was de beste in Pom. Ze was Pom. de beste in Moksalesi. Zij was koningin Pom, was zij. Ja, ze ja. was de beste in Moksalesi. En echt die Afro-Surinaamse gerechten. Ja. Maar de buurman... Die waren de beste in roti. De Chinees naast ons waren de beste in Choumin, In de Chinese gerechten. Dus de meeste roti kwamen van de buren... Maar mama's roti was altijd anders. Altijd anders? Altijd anders. Wat? Maar die veel, was altijd anders? Oh, die was veel lekkerder. Veel lekkerder. Ja? ja. En wat was dan het geheim van haar roti? Het geheim van de roti... Net wat ik aan het begin gezegd heb. Die pannenkoek. De pannenkoek is eigenlijk de roti. Dat, dat, dat heet roti. Dat is uit India gekomen naar Suriname. Ja. Maar toen ik eenmaal in Suriname was... hebben wij hem gereperfectioneerd. Mm -hmm. We hebben uh, peesie erin gedaan, daal. Daal, kikkererwten. Kikkererwten ja. hebben we erin gedaan. In India maken ze ook met aardappel erin. Ja. Maar wij zijn verder gegaan ermee. Masala, masala als kruiden. Kerry masala. We, hebben, we, zijn dieper, we zijn dieper gaan graven. Eigenlijk zijn we, denk ik hoor, want ik heb ook een, een beetje... Uh, ja, hoe zou ik de geschiedenis bekijken? We zijn gaan roeien met riemen die we hadden. Ja. En net wat ik daarnet aan mijn buurman verteld heb... het zijn de mislukte uh, recepten die eigenlijk de toondragers worden. Ja. Ja. En zo is bijvoorbeeld de POM ook ontstaan. Want de POM was door de Joodse uh, uh, gemeenschap naar Suriname gebracht. Traditioneel en gerecht, hè? Werd, werd gemaakt van aardappelen. Maar dat hadden we niet in Suriname. Het dus moest steeds uit... Azië weer komen naar Suriname. Dus wat hebben wij gedaan? We hebben een taaier gezocht die erbij paste. Een taaier is een groente, een knol een tijer, eigenlijk. En groeit overal. Ja, ja. Dus zo is het ook een beetje met de roti gegaan. Ja. Maar de roti uit Suriname is gewoon de lekkerste. Wat, wat, wat, welke herinnering, behalve dan aan een moeder... die de beste roti van de wereld maakte... roept dat bij jou op, dat rotti-eten eigenlijk? Hoort daar een bepaalde gelegenheid bij bijvoorbeeld? Ook. Ook bij de, bij de Heuristaanse uh, Surinamers hoort het bij... Uh, uh, een, een bruiloft, een feest, een roti moet er zijn. Er moet gewoon roti zijn? Er moet zijn. Maar als ik me bijvoorbeeld stiekem aan de roti waag... dan durf ik dat überhaupt niet aan een Suriname voor te zetten. Denk je dat ik daar gelijk in heb? Ik bedoel, kunnen Hollanders roti maken? Ik heb wel collega's die heel goede rotties kunnen maken, maar koks. Hè? Maar doorsnee een Hollandse... Ja, als, als hij een beetje een Surinaamse invloed heeft. Of hij komt uit de Belmer. Deze man kan gewoon worst maken. Wat ik hij me net vertelde, ja, heeft, hij ja. kan worst maken. Ja, hij kan worst maken. Ja, hij heeft de ingrediënten genoemd en hij heeft ook op het laatst gezegd... hij haalt de pitjes van de menange net weg. Ja. Dat, dat is eigenlijk een, een van... Wij zouden zeggen, het is een, een geheimpje die hij gekregen heeft. Van ja. een, uh, ja, dan doe je bossel. één keer fout. En dan Na de ziekenhuisopname <laughs> gaat, dat nooit meer, uh, gaat dat nooit meer fout. Dus dat zijn de kleine dingen die je eigenlijk direct kan leren bij een Surinaams gezin. Als je een Surinaamse buur hebt, ga vaak op bezoek wel eens ze koken. Ja. Ja. Ja. We hadden het over die pannenkoek. We hebben het over wat je erop doet. De, de Surinamers hebben hem eigenlijk verrijkt met steeds ja. meer ingrediënten. En dan hebben we het over ei, kip en kousenband. Is, is, hebben we het dan zo'n beetje gehad? Ja, ei, kip, kozenband, aardappel. Wat, wat is het geheim van de kip? Want ik weet, jij staat bekend als de, ja, toch wel de man die de beste kip kan maken. Dankjewel. Blijf ik dat denk horen. in Nederland en verder <laughs> buiten. Maar dan Mensen moet je met ons gaan delen, omdat wij dat ook willen, hoe je dat doet. Hoe nou, maak je zo'n kip? Ik, de meeste, de meeste uh, witte, witte, witte uh, collega's van mij... die Maak een kip klaar, uh, filet. Ja. En vanuit filet kan je niet de authentieke smaak van je kip krijgen. Want er zit geen botje in. Er zit geen botje in. De merg doet heel veel. Het doet heel veel. Het, het, het, het combineert een beetje met de smaakmakers die je zet... en dan krijg je die authentieke Surinaamse geuren uit. En dat mag je je, je neus begint te eten... en op een gegeven moment komt dat op je tong en je bent verkocht. Speel niet met de Surinaba, anders wil je elke dag bij hem gaan eten. Echt waar? Ja. Oké, okay, ik zal dit toch onthouden, maar... Uh... Jij zegt, uh, speel niet met je neus. of zijn nou? Nee, Was ik een speel met niet met een Suriname. Ja, oh, speel niet met een Suriname en daar kwam ook een neus in Net, Ik probeer nog even dus daar een beetje. Daarom begint het een beetje. Ja. Het een beetje. Want ja. je, vroeg, je vroeg, van waarom is de kip zo belangrijk? Ik zeg, een kippenbot in een, een, een gerecht als roti is heel belangrijk. Ja. En daar hoef je niet te serveren, maar wel ermee koken. Ja. Dus ik stel voor dat als je zo'n roti weer gaat maken... neem de botten ja. gewoon, doe ze gewoon erbij... En dan schep je je filet weg en dan eet je je filet en dan geef je de botten wel. Oké, okay, de honden van hier eten geen botten, maar geef ze aan je buurman als er Surinamer is, want die gaat het wel eten, denk ik. We gaan nu drie soorten roti proeven en je moet eerlijk zeggen wat je ervan vindt. We hebben ze uit Suri uh, uh, niet uit Suriname gehaald, dat hadden we graag gewild. Uh -huh. Maar uh, we hebben ze wel uit de koelvakken van supermarkten gehaald, we hebben ze gehaald bij... Bij een afhaal, we hebben ze allerlei plekken om het verschil te kunnen proeven. Het eerste bordje wat ik net kreeg, Janneke, die is uh, de jongste bediende, is ook even aan het. Het eerste bordje wat we net kregen is de nummer 1, hè? Ja, we gaan nu de nummer 1 proeven. Dat, okay, dit is moet, nummer 1? Ja, dat is de nummer 1. Dan gaan we eventjes allemaal proeven. En jij gaat me ook niet zeggen waar je dit hebt gehaald? Nee, straks. Mag, ik, jij... je, mag ik je nu al zeggen waar je dit hebt gehaald? Hè? Oh, hoezo? Zonder dat dat ga jij nu al zien. Ja? Zeg maar. De eerste, hè? Dat doen we nu. Oh, ja. Mr. Magic Patrick, hoor. Dan krijgen we het. Okay, ik ga, ik ga, kijk nu ik, ik, naar de, de bordjes deze, en je de, weet de, het de, la, de laatste moet nog komen? Ja, die komt zo. Die komt zo? Ja, eerste is de eerste. Deze lijkt me uit, uit, een, uh, uit een afhaal. De eerste lijkt jou uit een afhaal? Afhaal, ja. Proef hem even. Afval okay. of afhaal? Afhaal. afhaal. <laughs> zo, Proef hem zo. eerst even. Proef hem. Ja. <laughs> Proef, hem. Proef hem eerst even, want ik ben hem nu aan het proeven... Het lijkt, dit deze lijkt meest alsof het uit een potje komt, deze Je moet de substantie. toch even, Patrick, even op je in laten werken. Want het is een vrij zachte substantie die we proeven. Er zit een, een behoorlijk hard gekookt ei in. Maar dat kom je vaker tegen bij dit gerecht. En ik betwijfel zelfs of dit kouseband is. Dat is dan, het lijkt bij mij gewoon een spersieboontje ik. Maar, Patrick, zeg jij eens wat... Ik neem mijn woorden terug. Ik dacht het, het al. Met, ik dat je, heel, met je neusvleugels ja. ging je heel raar ja. doen. Ja. Ja. Ja. Ja. <laughs> ja. Dat is meestal wel een teken. De, de, we gaan nu naar twee, Patrick. We gaan naar twee, naar twee. Okay. Niet ik te volgorde, waar anders komt. Ja. Zal, zal ik al zeggen wat we hebben? Of zullen we dat pas bij drie doen? Wat is spannender. Uh, bij drie. Bij drie zeg ik wat we hebben. De eerste hebben we gehad. We gaan nu naar de tweede. Die is wat steviger. De wat losse hè, aardappeltjes losse erbij. He, de andere ja. is meer een prutje. En dit zijn losse aardappeltjes. Je... Nee? zeker Gekruide aardappeltjes. Maar even ook weer geen kaasband bij nummer twee. En een dit zware, zijn gewone eigenlijk. Maar moeten we de rotti ook niet... Uh... De, nou, de rotti zelf de, moeten we de, ook, is, ja. Dat is wel uh, speciaal. Vind je de roti speciaal, de pannenkoek? Nou, in de zin van... Die lijkt op een tortilla. Ja, precies. Ja. Hij lijkt op een tortilla. Ja. Ja. En hij is heel degenachtig. Ja. Die, die yes. komt zeker uit de supermarkt. Die, die tweede. Ja. Ja. Die, die, die heeft, heeft nog een de soort de smaak de van... alsof die niet helemaal gerezen juist, maar... is, hè? Het is zuurig is ja. het, ja. Het is een substantie waar ik niet graag... Uh... Die eerste de roti is hè? Die deeg van die eerste, die is met, met al die verschillende laagjes. Die ziet er beter uh, uit. Ja. Er is ook niet gewerkt met echt koudeband. En ook niet met echte Kerry masala. Ook niet met de echte Masala, wat toch echt van cruciaal belang is voor een goede roti. We gaan naar de nummer drie. Wel echt aardappel. <lacht> Wel echt de aardappel. Count <lacht> your <Dat> blessings. Ook... <lacht> We gaan naar de derde. En die heeft een opmerkelijk bruinige, bruin kleur. Ja. Veel minder fel gekleurd dan die andere twee die we net hadden. Ja. Hij ziet er ook uit... Um, het is geen kipfilet, hè, denk nee, ik. Nee. Dat zien we zo wel, hè, want er zit een botje in. Ja. Even proeven. Ondertussen is Patrick Richa namelijk ook nog een fotoreportage aan het maken... die hij elk mm. moment terug kunt zien. En op Facebook en op Twitter, denk ik. <lacht> We gaan even die kip proeven. Ja. Dit is dat de ding. derde is het lekkerste, hè? Dit is dat ding. Dit is dat ding? Dit is dat ding. En wat is dat ding dan? Dit is wat ik, wat ik vertelde daarnet. Je, je ruikt hem. Hij kwam nou, hij, ze kwamen ermee en ik, ik zei gelijk... ik, ik, ik, ik, ik neem mijn woorden terug. Ik ruikte hem al met mijn ja. neus ging ik al eten. Ja. En de bordjes zijn erbij. Je proeft curry masala. Je ziet kouzeband... Het is, het is gewoon, gewoon rottie. Dit, dit, uh, uh, dit is is echt anders. Kousband is echt iets roti. heel anders dan... Anders. dan ja. Ja. Dit ja. is ook heel lekker, hè? Ja, dit is heel lekker. Ik ben jarig, jongens. Ja, je bedoelt dat jij ja. nu alle bordjes krijgt. <laughs> ja, ja. Maar nou, ik nou, ga je uit je... Verklap wat Ja, ja is. ik ga het zeggen. De eerste die we hadden was een Rotti masala uit het koelvak... Cool van, uh, van uh, de grote supermarkt. Het is met kip. En... Uh, het is een kant-en-klaar die we alleen maar opgepiept hebben. Kon je misschien ook wel een beetje merken. Ja. Na het proeven althans. Is er gespeeld met die pannenkoek? gespeeld met die pannen. Is er niet een ruilhandel plaatsgevonden? Want ik vind hem wel een hele goede Nee, Die is niet slecht. Ik heb net even contact gehad met Rusland. Er is geen ruilhandel, het is gewoon echt... Maar daarin zijn ze dan wel goed geslaagd, zeg jij dan? Ja, ze zijn super geslaagd. Kijk het verschil. Er is bijna geen verschil in deze. Die roti kostte per portie 4,99 euro. Wat vind je van die prijs? Supermarkt. Uh... Ik, vind het, ik vind het een mooie prijs. Mooie prijs. Ja, ik vind het een mooie prijs. De tweede is een rotti uit de serie Wereldgerechten ja. van Knor. Ja, ja, ja, ja, ja, het is de zelfmaakkit voor thuis. Dat is heel handig. Het is 2,49 euro slechts. Maar je moet dan wel alles toevoegen. Dus eigenlijk heb je niks. Volgens mij heb je alleen maar een beetje kruiden. Kip, sperziebonen en krielaardappeltjes. aardappeltjes zitten Dat zit is leuk. En, en inderdaad gewoon precies hetzelfde als uh, alle andere uh, wereldgerechten... waar je een pannenkoekachtige vorm voor nodig hebt. Die produceren ze gewoon allemaal één van. En die stoppen in al die pakken, of het nou roti is... Of ja. die, ja, de ja, India's ja, of de Mexicaanse. De het de... Huppla, het, ja, is, een, het is een wereldgerecht, Econom, hè? Economisch is het ja. slim. Ja. Maar niet lekker, was die. Het is alleen niet lekker. Die derde, en daar had je helemaal gelijk in, Patrick... dat was een roti kip aardappel, kouseband van afhaal-roepram-roti... Oké. Okay. Rupram Roti is een heel bekende ja, Hindoestaanse ja, ja, ja, ja, ja. familie ook, ja, hè? Die, ja. die, die onder andere Roti... Pre. Dat is toch niet dat jullie... Want ik zie je vrouw nou ook lachen en zo. Het is toch niet toevallig net een vijand van jullie, hè, nee, nee, dat doen we niet. In Suriname kennen we oh, nee, dat niet. Oh, nee, jullie kennen helemaal geen nee, vijanden in Suriname. we kennen Suriname. Geen We zijn allemaal... Ja, zijn, Eén zijn broers, broers, een. zussen. Daarom ben ik ook zo dol op Suriname. Dus 8,50 euro een portie. Ja. Afgehaald en zonder meer, zonder enige twijfel... Ja. De beste roti. Goeie prijs, een roti. Ja. Volgende keer kom je Pom bij ons proeven, denk ik. Hey, pom, zeker. En dan neem je zelf ook Pom mee, hè? Ik neem ook Pom mee, jazeker. Ja, dat dacht ik wel. Hartstikke fijn. Dankjewel, Patrick. Uh, we gaan... Uh, ja, ik probeer dan dus nu een soort, soort huwelijk te sluiten... tussen enerzijds stiekem dooreten... en anderzijds aan de lippen hangen van Karin van Munster. Uh, zij is journalist en zij bespreekt elke... Uitzending bespreekt zij, een, een af, elke keer dat ze er is, elke maand bespreekt ze een, een boek. Zout, vet, zuur en hitte van Sam Nosrat. Deze, deze week komt de vertaling uit van het boek. Vertel eerst eens, wat voor soort boek is dit? Um, nou, Je zou kunnen zeggen, het is een studieboek. Want um, er wordt uitgebreid op kooktechnieken ingegaan. En um, de manier waarop je uh, smaken kunt intensiveren... Of... Uh, juist een balans kunt brengen in smaken. En aan de andere kant het is het ook een heel mooi kookboek... want de tweede helft van het boek daar staat vol met recepten. Hele leuke recepten ook. En um, het is geschreven door uh, Samin, Samin Nosrat, zeg je volgens mij. Het is een, een dochter van um, Iraanse vluchtelingen. Ze zijn uh, naar Amerika gevlucht en daar is zij geboren, in Californië... Dus ze is echt een uh, volbloed Amerikaanse, maar wel met de Persische cultuur opgegroeid en ook de Persische eetcultuur. En ze wilde eigenlijk schrijfster worden, maar per toeval uh, landde ze in de keuken van uh, Alice Waters bij, uh, in, in uh, Californië. Dat is niet Cheminisch, de minste keuken, nee precies, de hele beroemde, beroemde chef-kok. En daar heeft ze daar is begonnen met, uh, als schoonmaakster en uiteindelijk uh, heeft, ze daar, is, heeft ze haar weg naar de keuken gevonden. En heeft ze daar alles geleerd, heeft ook de wereld rond getrokken om overal te kijken hoe mensen koken. En in haar achterhoofd zat steeds... het gaat om zout, om vet, om zuur en om hitte. Als je die elementen beheerst, dan kan je alles. Dan kun je alles koken en dan wordt alles lekker. En die theorie heeft ze in de loop der jaren helemaal uitgewerkt... en uiteindelijk in dit boek uh, opgeschreven. Een beetje een nerdboek. Het is een... Een kookboek van een nerd, vind ik. Maar, betekent maar leuk, dat, ja, leuk ja, nerd. Want betekent in dat dat ze, dat, dat ze het op een laboratoriumachtige manier onderzoekt? Mm, of wat, wat moet er met Nou, niet echt laboratorium, maar ze doet wel experimenten. Ik zal een, uh, dat sta, kun je trouwens ook op YouTube vinden. Dan zie je haar ook uh, bezig, dat is erg leuk. Zij doet bijvoorbeeld twee koekenpannen, veel olie erin, goed heet maken. En in allebei de pannen doet ze kleine stukjes uh, aubergine en courgette. In de ene pan strooit ze meteen wat zout eroverheen. Ja. Wat gebeurt er? In de ene pan uh, worden de courgettes meteen lekker bruin-knapperig. In de andere pan worden, uh, worden ze vooral gaar en zacht. In welke pan zit het zout, denk jij? Heeft ze het zout gedaan? Oh, in die pan die meteen garen, die mooie bruine. Ja, daar, uh, nee, nee, daar ja, zit juist niet het zout ja. in. Want, want het die... zout, zout onttrekt, onttrekt te... uh, vocht aan, uh, aan, de, aan de aubergine en de courgette. Ja. Die toch al heel vochtig van zichzelf zijn. Dus die worden Klotteren daardoor zombies. Nee, maar <laughs> <laughs> het, is, het zijn dingen die je waarschijnlijk toch. In, ja, Als je een ervaren kok bent, dan doe je dat intuïtief. Dan weet je dat wel. Maar zij schrijft het op. En ik denk dat beginnende kokers. Of beginnende koks, zelf, jonge mensen die beginnen het voor zichzelf te koken, dat dat heel nuttig is om dat te weten van tevoren, ja, hè? dat ja. je dit soort simpele dingen. En um, uh, zij heeft het, het hoofdstuk over zout bijvoorbeeld. Er is dan echt dingen in die ik uh, niet wist. Of, uh, nou ja, ik had bijvoorbeeld, ik heb twee soorten olie in mijn keuken staan. Zover ben ik wel. Hè. Olie om te bakken en te koken en olie om. Uh, Mooie olie om over de sla te doen. Maar dat je ook twee soorten zout in je keuken moet hebben, dat wist ik niet. En welke soorten zijn ze het dan? Kosherzout, dat is goedkoop en uh, makkelijk. En dat doet ze in handenvol in de. Bijvoorbeeld pastawater. En mooi zout. Euh, mm. euh, mooi zeezout bijvoorbeeld. Dat sprenkelt ze over salades. Ja. Of over een eitje of zo. Hè? Fleur de cel. Fleur, voor precies de structuur. Dat uh, soort. Uh, jullie oh, knikken verschrikkelijk. Ja, dat ja. doen jullie al. Helemaal. Zo ja. werken jullie nou, al. Nou, voor hè? mij ja. was het nieuw. En ik vind het leuk om te, om te weten. Wat ook dus je niet, wilt op, nu voor je verjaardag zout hebben. Fleur de cel, jazeker. Ah, ja, ja, ja. Nou, ja, dat kun je dus leuke boksen kopen. Hoor, ja. Met alle verschillende soorten zout. En ik dacht, ja, dat is een beetje flauwkul. Maar dat is, dat is echt wel. Uh, er zit echt verschil tussen. Wat ik ook uh, geleerd heb thuis... is dat je geen zout bij de bonen mocht doen. He, als je bonen kookt, geen zout bij het kookwater. Want dan worden de bonen hard. Het schilletje is helemaal niet waar. Ze worden er juist zachter van. En als je veel zout bij een spersiebonen doet... Dan houden die spersiebonen extra hun smaak. Want als je geen zout in het water doet. Gaat alle zout en dus smaak van de spersiebonen in het kookwater zitten. Dus allemaal dat soort voefjes beschrijft zij op een hele leuke manier. Ik bedoel, leest lekker. Ja, ja. Je, hebt er, je hebt er echt wel aan. En um, uh, Wat had ik nou? Ja, pasta water dus. Ik, ik ben een hele zuinige zoutgebruiker. Ja. Ik ben al bang voor zout een beetje. Ik denk, uh, voor je het weet is het... Te zout en het is niet gezond. Dus ik doe het altijd een beetje zo nuffig. Een klein beetje snufje bij, uh, bij het pastawater. En zij doet hop, drie handen zout erbij. Want ze zegt ja, uh, dat zout dat verdwijnt toch in de, in de, in de, bij het afgieten in de, in de gootsteen. En het pasta krijgt er echt meer smaak door als je er goed zout in doet. Doen jullie dit ook? Want nu zie ik toch wel een ik. grote lege blik. Nou, ik doe, wel, ik doe wel flink zout in mijn pasta. Ja. ja. Jij doet overal wel flink uit in volgens mij. Of niet? niet overal. Nee. Nee. Op, op nou, kip bijvoorbeeld. Zij zegt, ja. je moet kip van tevoren zouten. Ja, Liefst een zeker. dag van tevoren. Ja, ja, ja. Heeft ja, ja. ook oh, geen ja, zin pekelen. om er op het laatste ja. moment ja. een beetje zout overheen te storen? Ja. Dat die zout moet echt in dat vlees trekken. Ja, dat heb ik me nooit zo gerealiseerd. Ik, ik zout ik... is de eerste smaakmaker. Ja. Ja. Dus ja. Zout en, en, en, en sapigheid. Ja. Ja. Ja. Ja. Maar bijvoorbeeld vis, bijvoorbeeld, dat is dan weer heel zachte structuur, die vis. Daar moet je juist weer niet lang van tevoren ja. zouten, want zeker. dan wordt die droog. En dat denk ik wel eens, ik kom wel eens in een restaurant... en je een stukje vis en denk ik, een beetje taai en droog, hè? Ja. Waar zit hem dat in? Dan denk ik, nou, dan hebben ze misschien te, veel, te lang in de diepvries laten liggen of zo. Maar het zou ook kunnen zijn dat ze dat te vroeg zijn begonnen met dat zouten. Dat vond ik allemaal heel verhelderend. Ja. En dat wisten we ook natuurlijk niet allemaal, hè? Als je geen profkok bent, dan weet je nee, nee, niet niet Nee, precies. Dus het zijn voefjes van de, van, de, van de profkoks... en dan heb ik het nu alleen maar over het hoofdstuk zout. Hè? Ja, want vet nog even. Uh, vet is natuurlijk heel lang in het verdomhoekje geraakt. Ja. Iedereen zei, als je veel vet eet, dan word je heel dik... en het is heel ongezond. En ook iets met cholesterol en ga zo maar door. Eh... Uh... Daar komt men weer een beetje op terug, geloof ja, gelukkig ik. gelukkig wel, want ook, zo, uh, ook vet is uh, goed voor de smaak. Wat jij al net zei, uh, met kip. Hè, dus een pootje van een kip, dat is ook niet alleen vanwege het, het botje... maar ook vet, omdat het pootje ja. is vetter ja. dan het, de borst. Dan het ja. borst, dan de borst, dan de filet. Ja. Daarom dit, de kipsmaak komt vooral uit dat vettere vet, gedeelte. Ja. Ja, ja. Dat legt zij uh, zo uit. En vet is bij haar niet alleen... Uh, uh, vet, vet, maar ook olie, uh, uh, ook room. Uh, ja. Allerlei ja. vormen van ja. vet komen in dat hoofdstuk over vet komen die, uh, aan bod. Nou is het uh, grappig, dat, we, hebben het over, uh, we hebben het over zout, we hebben het over vet. Dan is er nog een hoofdstuk uh, zuur en een hoofdstuk hitte. Maar onze jongste bediende, eigenwijs als altijd en eigenzinnig ook... die kiest dan toch altijd voor... Uh, toch ja, de zoete invalshoek. Ja, komt ze met iets zoets aanzetten. Ja. Ja, uh, nou ja Samin zegt ook heel leuk... Uh, haar eigen relatie met zoet legt ze ook uit. Dat ze vroeger mocht ze van haar moeder nooit iets zoets. Nee. Alleen als ze het zelf zou bakken, dat deed ze dan ook heel veel... maar zonder, enig, zonder gehinderd te worden door enige kennis... gooide ze gewoon van alles bij elkaar en dat deed ze in een oven. En als het maar zoet was, dan vonden zij en haar broer het al lekker. En pas later is ze gaan ontdekken waarom iets... Echt heel lekker is, of waarom het je alleen maar als puber kan uh, geruststellen, kwastmaak. Mm -hmm. En um, ja, dat is, dat is ook in die hele Chipa gang altijd zo. Het zijn altijd een beetje van die types. Die zijn per ongeluk die hele keuken ingerold. Meer uit nieuwsgierigheid dan uit iets anders. En uh, zoeken allerlei dingetjes uit en stagen zich daar blind op. En zij is dat helemaal gaan uitbouwen tot een, tot een levensstijl. Een soort meneer wat eet ons, maar dan... sounds familiar. Ik, ja, ja. ja. <laughs> ik, hoor, ik hoor gewoon ja. de karakterologisering ja. van jou. Het is heel erg wat ze doet. Ja, en dus komt ze ook iemand tegen, Tom Purtel, en die legt haar dan uit hoe je nou echt goede koekjes maakt. Dit is dan shortbread... Uh, koekjes en als je daar uh, suiker aan toevoegt dan wordt het uh, shortcake. Aan deze, aan deze versie, want er ja. zijn miljoenen recepten voor shortbread shortcake. Dat is al een gerecht uit de, uit de tijd van Shakespeare. Dus uh, dat maar is allemaal. Doe dat vooral. Want jij hebt dit gemaakt, hè, net? Ja, en het is ook weer zo leuk. Omdat. Uh, ik zei al, ze, zeg, ze geeft niet echt een recept. Ze doet ook bewust geen foto's van gerechten. Want ze wil helemaal niet dat je op die manier denkt. Er staan grappige illustraties in het boek. Maar ze wil dat je leert. Dit zijn de technieken. Dit kun je ermee doen. En hoe jij het dan verder doet moet jij zelf weten, dat ga je door proeven en door uitproberen... ga je dat zelf ontdekken. No. Maar uh, het, uh, het geheim van dit koekje moet je eigenlijk... het is geen koekje meer, het, is meer, het gaat richting de Engelse scone ja. qua deeg. Het is, zit dus tussen cake en brood in. Mm -hmm. um, uh, dat legt ze bovenop, de fruit. Je hebt dus een, hele, een heel melange aan fruit op dit moment in Nederland kan je dat het beste uit de diepvries uh, halen. Want, Omdat er geen zomerfruit is nu? Nee, dat, dat is er wel, maar dat komt dan van een gedeelte van de wereld... waar het op dit moment zomer is, maar dat is dan weer niet goed. Voor het milieu en zo. Dus uh, ik heb het uit de diepvries gehaald. Ik weet niet of dat goed is, maar dat moet iemand anders maar uitrekenen. Maar uh, dat, wel dat mag ook. Dat mag van, van, van. Samin. Dan moet er gewoon nog wat extra myzena bij. Want je krijgt. Dat doet wel aan. Ik snap wel waarom ze in de vertaling voor fly hebben gekozen. Je hebt een soort flyvulling ja. effect Dat komt door die myzena. Dat roer je om. Zuur is belangrijk. Dat zit erin in de vorm ja. van uh, citrus, uh, citroensap en schil. Vind je het lekker, Karin? Ja. Lekker. En het is niet zo zoet. De, het, nee, is het, is heel het is niet erg zo zoet en het, is nee. heel en het is heel zuur. Weinig, en uh, het leuk van het koekje is dat het hard van buiten... of uh, krak, krokant van buiten en zacht van binnen is. Hè? Ja, ze is natuurlijk helemaal... Verschillende schimmel... texturen, texturen is altijd uh, je, je bestrijkt het uh, deeg met, uh, met room... en dat besprenkel je met een dikke suiker... waardoor dat in de oven. Staat dit recept op uh, onze website? Nou, Ik ben er zo mee aan het uh, klungelen geweest vandaag... dat het er nog, nog niet op staat. Maar ieder moment kan dat gebeuren. Maar dat, dat is gebeuren. een kwestie van tijd. Ik ja. vind het ontzettend lekker, Janneke. Het is oh, gewoon God. heel goed gelukt. Heel en een goed fijn goed. boek, zout, vet, zuur, hitte... van Samin Nosrat. En, uh, of Samin Nosrat. en uh, nou ja, de rest van de informatie staat op onze site... of komt op onze site. Ga verder maar gewoon lekker podcasten... Langs de lijnen en omstreken zometeen. En uh, volgende week zit mijn collega Jelly Brouw hier. En dan gaat het over vet. Een hele uitzending over vet. Tot dan. NTR brengt cultuur: speciaal voor iedereen.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 Haal meer uit je carrière bij Rotterdam School of Management... Erasmus University, verreweg de beste business school van Nederland. Ga naar rsm.nl radio1. Al drie jaar de beste koop uit Zweden. Meer weten? Kijk op vikingbedden.nl. Haal meer uit je carrière. Ga naar rsm.nl radio1. Droomt u ook al van een vikingbed? Ga naar vikingbedden.nl voor uw dichtstbijzijnde dealer.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 De man die vandaag een groep mensen gijzelde in een supermarkt in Zuid-Frankrijk... werd al in de gaten gehouden. Volgens de openbare aanklager had hij banden met een islamitisch-fundamentalistische groep. De Marokkaan van 26 schoot drie mensen dood en hij werd zelf door de politie gedood. Vijf leiders van separatistische partijen in Catalonië... zijn opnieuw vastgezet voor betrokkenheid... bij het illegale onafhankelijkheidsreferendum van vorig jaar. Het Spaanse Hof is bang dat de vijf vluchten... of doorgaan met hun onafhankelijkheidsstrijd. Vier mannen die worden verdacht van een groepsverkrachting in Antwerpen... blijven nog zeker een maand in voorarrest. De vier zouden twee Nederlandse vrouwen hebben verkracht... en bestolen in hun hotel. De vrouwen uit Leiden hadden de verdachte ontmoet in een discotheek. En Elon Musk heeft de Facebook-pagina's van zijn bedrijven Tesla en SpaceX verwijderd. Hij reageert ermee op het schandaal over de gegevens van Amerikaanse Facebook-gebruikers... die misbruikt zouden zijn in de aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Jeroen Stomhorst en Herman Wechter. Een hele avond, welkom. Tot 11 uur is dit langs de lijnen omstreken. Vanavond geen nieuwsforum, zoals u dat van ons bent gewend op de vrijdagavond. De hele uitzending wordt opgeslokt door het Nederlands voetbalelftal. Oranje speelt zo direct in een volle arena in Amsterdam. De oefenwedstrijd tegen Engeland. Jeroen Guter, Arno Vermeulen. De grote vraag vanavond bij het Nederlands elftal onder de nieuwe bondscoach Ronald Koeman. Wie zijn de elf die gaan beginnen? Goedenavond vanuit een zeer gevulde Amsterdam Arena. Als het goed is bij de start van de wedstrijd, dan is het stadion echt vol. En wat zijn dan de elfnamen? We hebben er lang genoeg over gespeculeerd. Hier komen ze dus in het doel, Jeroen Zoet bij Nederland. Achterin drie centrale verdedigers met Stefan de Vrij, Virgil van Dijk en Matthijs de Ligt. Dan de flankverdedigers, zeg maar Hans Hatenboer en Patrick van Aanholt. Dan een middenveld met Wijnaldum, met... Vinci Promes en Kevin Strootman. En voorin zien we Memphis Depay en Bas Dost. Dat zijn de elf namen van het Nederlands elftal. Het ei is gelegd door Ronald Koeman. Hij speelt dus het systeem dat hij eigenlijk aankondigde. Een 5-3-2 systeem. De namen moesten we een paar dagen na vissen. Maar alles bij elkaar ziet het er niet heel erg onlogisch uit. De opstelling van Engeland yes. zullen we dan ook meteen even ja, mee pikken. Daar is de grote afwezige Harry Kane. Um, die is geblesseerd geraakt in de wedstrijd van Tottenham Hotspur. De verdette van het Engels elftal er niet bij. Daarom in de punt van de aanval vandaag Rashford samen met Sterling Middenveld. We moeten een beetje kijken hoe het gaat staan. We gaan uit van een verkapte 4-3-3 of een 4-4-2. Met Lingard van de linkerkant, Trippier van de rechterkant. Henderson en Oxlade-Chamberlain in het midden. En dan een verdediging met Rose Gomez, Stones en Walker. En op doel Jordan Pickford. Dat is een keeper die Ronald Koeman goed kent. Want hij haalde Pickford van Sunderland naar Everton. Waar hij uitgroeide tot momenteel de beste keeper van Engeland. Jeroen Groeten en Arno van Meulen, Zometeen horen we jullie 90 minuten lang... als ze we die wedstrijd gaan uitzenden hier op NPO Radio 1. Ondertussen nieuws uit nederland van het trainersfront. Henk Vrezer is volgend seizoen namelijk de nieuwe trainer van Sparta. Maakte de club het Rotterdam vanavond bekend. Vrezer stond de afgelopen twee seizoenen aan het roer bij Vitesse... maar maakte al eerder bekend daar te stoppen. Vrezer begon zijn carrière als speler bij de Kasteelclub in Rotterdam. En pikant, in april speelt Vitesse nog tegen Sparta. Ja, en dan vanavond worden er nog meer oefenduels gespeeld. Een aantal is al afgelopen. Rusland tegen Brazilië werd 0-3. Een pijnlijk debuut voor Bert van Marwijk als coach van Australië ook. Want Noorwegen was met 4-1 te sterk. En Turkije-Ierland werd 1-0. Nicky Terpstra heeft vandaag de wielerkoers E3 Haaropbeke gewonnen. De renner ronde het ploegenspeel van zijn team Quickstep af... met een lange solo. En de afloop kwam Terpstra met een zelfbedachte songtekst. Ik heb mijn stoute schoenen aan... Zie me hakken, zie me choppen, zie me gaan. Het lust geen appel, geen kiwi. Ik wil gaan met die. Ik wil gaan met die. Ik wil gaan met die banaan. <relorten> Weer een songtekst? <laughs> Check het <it> maar. <now. talken> het begon allemaal na die val, hè. Die, die val waarna waardoor, waardoor jullie eigenlijk doortrokken. Wanneer, hoe snel kwam dat zijn? Uh, nou ja... We wilden sowieso van voren zitten in die afdaling omdat het uh, een gevaarlijke afdaling was. Dus, ja, we reden daar. Toen hoorden we ook nog dat er een val was waardoor het gebroken was. Ja, dan, dan moet je gewoon doorrijden. Dat, uh, ja, dat is hard. Maar ja, het was voor ons een mooie gelegenheid omdat we allemaal van voren zaten. Dus uh, ja, toen hebben we Tim de Klerk en Niel Jokais echt uh, super hard gereden. Ja, en ik hebben een mooi gat geslagen. En, uh, toen konden we mooi doorgaan met de timer. Je hebt in het verleden natuurlijk al wedstrijden als parijs Roubaix gewonnen. Wat betekent deze voor jou? Ja, nee, dit is gewoon echt top. Uh, dit is uh, een van de mooiste koersen in Vlaanderen. Zeker uh, met dit zware parcours. Ja, uh, alle toppers staan aan de start World Tour. Uh, ik, vind, ik ben hier al een keer tweede geworden. Dus uh, ik vind het mooi dat ik uh, met nu op de hoogste race sta. Uh. Zo is het. Snikkie Terp, wint de E3 Harold Beke. Andries Jonker is in de studio. Welkom Andries. Dankjewel. Um, in het verleden gewerkt bij Barcelona, Bayern München, Arsenal en de jeugd. Ik zeg er maar eventjes bij. Hij werd in september ontslagen bij Wolfsburg. Dat hij vorig jaar heb je nog knap in de Bundesliga gehouden. Daarna geen nieuwe klus aangepakt nog. Nou, nee, gewoon gekregen misschien. Dan is het heel vroeg in september ja? nog. Heel vroeg in het seizoen. En ja, dan moet je een keuze maken of je er als instapt of niet. Uh, ergens degradatievoetbal gaat spelen of niet. En uh, ik heb de boot afgehouden. Ja, Dus je krijgt wel af en toe wat aanvragen binnen. Maar je zegt nou volgend seizoen weer? Ja, maar niet alleen uh, uit, uit West-Europa. Ook, ook ver weg. Uh, Mexico, uh, China uiteraard. <laughs> uh, Turkije. Uh, Amerika. Maar nee, op dit moment voel ik daar niet voor. Nee, en, en als je dan denkt over een, een, een nieuwe baan. Waar, waar zou die dan het liefste zijn? Ja, ik denk dat ik graag uh, nog een keer in de Bundesliga zou, ja? zou willen werken. Want ja, je hebt toch een... Een ontevreden gevoel over dat je met vier punten vier wedstrijden moet vertrekken. Terwijl er eigenlijk voor mijn gevoel uh, niks aan de hand is. Nee. Ja, dat is, dat is enorm teleurstellend. Paniekvoetbal en, uh, noemen ze dat. Nou ja, dan, dan, dan wil je dat als het ware uh, rechtzetten. Ja, dus uh, nou ja, je staat er op zich wel goed op toch in de Bundesliga, Behalve misschien dit smetje, maar dat, dit, dit weten de andere Duitsers ook toch? Ja, ik denk dat iedereen het wel heeft gevolgd uh, hoe destijds bij Bayern München is gegaan. En, en ook hoe het bij Wolfsburg is gegaan, ja. ja. Vanavond uh, ja debuut van Ronald Koeman als bondscoach. Jij kijkt naar de opstelling en wat, wat, wat is jouw eerste reactie? Ja, vooral uh, de toelichting van Ronald is interessant. Dat hij het zelf een 3-4-3 uh, noemt. Dus waar uh, heel veel mensen toch uit zijn gegaan van 5-3-2... noemt hij 3-4-3. En dat betekent met drie aanvallen spelen. Mm -hmm. uh, sowieso. En dat betekent heel veel drang naar voren. Dat betekent willen voetballen. Dat is eigenlijk uh, best verrassend. Want uh, we waren toch met z'n allen gedacht ja Dat we wat meer achter de bal zouden spelen. En wat meer resultaat georiënteerd zou spelen. En de uitleg van Arnold ja. Uh, ja, die is heel duidelijk. Maar ja. je kan het toch ook zien als een, een vijfmans defensie. Met van Arnold en Hatenboer uh, als backs. Ja, maar hij, hij noemt het zelf 3-4-3. Ja. En, en dat zegt veel over zijn intenties. Want ja. ja, hij zegt ook, we willen opbouwen, we willen voetballen. En dat zijn nou precies de woorden ja, waar heel veel mensen de afgelopen jaren over zijn gevallen. En, en hij gaat dat toch doen. Leg dat eens uit. Waar heel veel mensen over zijn gevallen. Ja, heel veel mensen hebben gezegd: wij moeten niet zo opbouwen, wij moeten niet zo naïef voetballen. Wat gebrei. Voetballen. Daar werden we een beetje moe van, toch? Ja, ja. en uh, de algemene verwachting was dat uh, Ronald daar korte metten mee zou maken. Maar in zijn woordkeuze is het toch 3-4-3. We willen opbouwen, we willen voetballen. En uh, ik vind dat hartstikke goed. Ik denk ook dat we heel veel uh, in Nederland heel veel te veel gebreid hebben. Ja. En daar moeten we vooral vanuit de trainerschilden verbeteringen aanbrengen. Niet zo lang breed en terug. Als het kan, naar voren. Ja. Nou zou dit het begin kunnen zijn van de opleving van Nederlands elftal. Uh, hoeveel hoop heb jij? Ja, ik heb, ik heb best hoop. Uh, ik, ik kan me niet voorstellen dat uh, Peter Bos twee jaar geleden met Ajax... alleen maar geluk heeft gehad. Uh, dat is natuurlijk niet zo. Daar liep een uh, behoorlijke verzameling Nederlands talent... Uh, wat er toch heel ver schopte. En natuurlijk kun je zeggen dat was een uitzondering... Maar in het huidige topvoetbal gaat het erom... ben je in staat om die uitzondering te vormen. Ja, en dat zijn we. En op die, die generatie... dat is een generatie met wat jongens en andere clubs... Ja, daar kun je weer mee naar voren kijken. We ja. zijn nog niet zo ver, maar je kan er wel mee naar voren kijken. Uh, want het zijn niet de aller, allergrootste toppers natuurlijk. We, we hebben inderdaad twee man die dan bij Liverpool spelen... die dan echt nog meedoen in de Champions League ook. Met Wijnaldum en Van Dijk, de nieuwe aanvoerder. Maar verder zijn het natuurlijk toch... Uh, spelers die, die, die goed zijn, maar niet, niet, geen wereldtop. Nee, maar de vraag is ook. Als je, je dat... kijkt, kijk even naar de Belgen. Hè? Ja, maar de vraag is wel of je dat mag verwachten op 18, 19, 20 jaar leeftijd. Dat je dan al bij de wereldtop bent, mm -hmm. dat zijn uh, uitzonderingen. Maar je ziet toch dat, dat veel spelers inmiddels in de Europese subtop terechtkomen en ook gaan spelen. En uh, twee, drie jaar geleden speelden ze niet eens meer. Nee, en, ja, zo jongens zoals ja, Haterboer. Ja die, die ja, die spelen elke week. Als je deze opstelling bekijkt qua namen... Um, uh, zou jij deze elf zeg maar, ook op papier hebben gezet... of had jij iets anders gedaan? Ja, kijk, een van de dingen die je als bondscoach moet doen... is dat je oriënteert op al die spelers, op al die kandidaten. En ja. daar hebben wij geen tijd voor. Nee. Ik tenminste niet. Ik heb geen idee hoe Hateboer speelt in Italië. En Ronald heeft zelf gekeken of zijn mensen gestuurd. En dan, dan krijg je een beeld van die jongens. Een uh, kluivert, uh, ik hoop dat hij zijn kans krijgt... Uh, om te laten zien hoe ver die is inmiddels. Uh, dat is de enige eigenlijk waarvan ik had gedacht... Van, nou, misschien dat hij die kans geeft. Ja. Um, Eén naam nog uh, die mij opvalt. Uh, Kevin Stroopman in, uh, in, in, in de basis basiself. Dat is iemand die, uh, zag gezegd... niet zijn beste wedstrijden speelde in het Nederlands elftal. De laatste paar die hij Nee, uh, nou, ik, ik denk dat, uh, dat dat echt slecht was. Maar ja, als je als coach ergens nieuw binnenkomt... dan, dan probeer je dat toch altijd weer blanco te zien... Ja. En, en, en, en Strootman zal ook op een bepaalde manier zijn binnengekomen. Zich op een bepaalde manier hebben gepresenteerd. En ik kan me heel goed voorstellen dat Strootman vooral zelf vindt... dat hij wat recht moet zetten. Ja. En als Koeman dat herkend heeft en gezien heeft... dan zal het ook misschien niet zo moeilijk geweest zijn. Ja, in Amsterdam waren natuurlijk de Engelse supporters ook van de, van de partij. En die hebben een reputatie hoog te houden. De politie heeft voorafgaand aan de wedstrijd Nederland-Engeland in het centrum van Amsterdam. tientallen Engelse supporters opgepakt omdat ze zich misdroegen. De arrestaties waren op de wallen. Er waren verschillende filmpjes te zien op social media. Maar inmiddels is het weer rustig. Give me a second eye.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 Van, ja, of het plezier gaat worden vanavond, <laughs> euh, ik weet het nog niet zo. Nee, nou ja, wat denk jij Anders Jonker? Gaan, gaan, we gaan we genieten, gaan of niet? We... Nou, dit zijn altijd mooie wedstrijden, omdat met een nieuwe coach is er altijd een nieuw elan. En, uh... Dat zie je, hè? je ziet hem staan, je ziet het... 20 fotografen voor zijn neus. Het is wel iemand die daar staat. Ja, maar Ronald is ook wel iemand die altijd een hele rustige indruk maakt. Maar dit keer ook een hele bevlogen indruk. Hij heeft ja, ja. die gebeld en die gebeld en met die gesproken. Onder Uitleg andere gegeven. met Louis van Gaal gebeld. Het zijn geen vrienden. En toch over zijn schaduw heen gestapt. Ja, maar dat, dat duidt op een enorme drive om, het, om, het, om er wat van te maken. Ja. En je ziet ook dat mensen erop reageren. En dat is mooi in dit soort wedstrijden. Die spelers, daar mag je ook van verwachten dat dit geen doorsnee oefenwedstrijd is. Dit is wat anders. Ja, dat is toch apart. Wel de eerste wedstrijd waar het echt om gaat voor Oranje heel ver weg is. Hè? Ja, maar de, de, de entree van Koeman maakt dat al die jongens willen laten ja. zien van... hé, hey, maar we kunnen wel wat hoor. We gaan, uh, gaan schakelen met de Amsterdam Arena. Daar zitten voor ons klaar Jeroen Guten en Arno Vermeulen. Uh, we hebben het gehad over die opstellingen. Arno, jij noemde Nederland met twee spitsen. Uh, we horen voorbij Koeman ook nog zeggen met drie. Uh, hoe zit het nou precies? Nou ja, we gaan het zien als uh, <laughs> beginnen sowieso. Koeman is de baas, hij zal gelijk ja. hebben. We hebben steeds gedacht dat Nederland met twee spitsen ging spelen. Als je weer doorspeelt is het natuurlijk logisch dat je wel met mensen op de flank speelt. Maar je hebt ook al Haterboer en Van Aanholt die, uh, die wingbacks. Uh, dat maakt het weer wat minder logisch. Nou, we gaan het allemaal uh, zien. Hij kan variëren. Hij wil ook variëren. Hij gaat straks ook tegen Portugal met een ander elftal. Maandag in Genève uh, spelen om het uit te proberen. En dan heeft hij nog twee in uh, daarna gaan we die Nations Cup in, dat zijn eigenlijk ook vriendschappelijke wedstrijden, want dan gaan wij niet van Duitsland en Frankrijk winnen. En daarna, daarna moet Oranje er staan. Het is allemaal hartstikke spannend, ik merk het aan ons ook, wij zijn ook gespannen en we hebben er ook heel veel zin in. Het is weer een, een nieuwe start, natuurlijk zijn we een paar keer op het verkeerde been gezet met NL elftal al de laatste jaren, maar dat vergeten we even nu, dat parkeren we. Dat is het verleden. En nu zitten we in het heden en de toekomst. Waarom zou Nederland geen Europees kampioenschap kunnen halen de komende twee jaar? Natuurlijk wel. Natuurlijk zijn we niet minder dan Servië en heel veel andere landen op het WK. Kijk nu maar naar wat er gebeurt met Australië en met Bed van Marwijk. Die zouden wij een pak slaag geven met dit oranje. Kortom, we hebben pech dat we er niet zijn op het WK. Maar we kunnen de komende jaren zeker ook met deze generatie gaan presteren. Al zijn er geen geweldige verdetten bij. Nog één ding, hè? wie missen we? Uh, Robben wordt dan gezegd: Ja, Robben is er niet meer bij. Nee, dat weten we al een tijdje. Maar Robben, de afgelopen twee jaar, dat was pech. Maar hij heeft ook geen aandeel kunnen leveren in het Nederlands Elftal. Door als een blessure is. Dus als hij er wel bij was, dan was hij goed. Maar dan was hij niet de man die Oranje doorheen kon slepen. Het gaat nu om het collectief. Het gaat om het team. Daar heeft Koeman op gehamerd. De optelsom van deze spelers moet beter zijn dan de individuen. Nou, en wie weet, lukt hem dat? Is het het begin van een nieuw tijdperk? Een tijdperk. Oranje onder Ronald Koeman, die zo succesvol was als speler. Het enige echte tastbare succes dat we als Nederland hebben gehaald. 1988. Toen was hij basisspeler natuurlijk samen met zijn broer Erwin. Nu zit hij op de bank met deze formatie. Veel bekende gezichten, maar dus toch ook een debutant. Hans Hatenboer, spannend voor hem. De wedstrijd is op gang gebracht door Engeland dat de aftrap heeft mogen verrichten. En nu wordt er aan de rechterkant een duel uitgevochten. De eerste keer Hatenboer die de bal wegkopt en zijn schouder in het gezicht van de tegenstander zet. Maar het spel gaat door en zo krijgen we bijna de eerste kans. Maar Rashford wordt afgestopt daardoor Matthijs de Ligt. En nog altijd die blessure. Het spel nu stilgelegd door scheidsrechter Jesus Gil Manzano om toch even te kijken hoe het daar is met waarschijnlijk Jesse Lingard die daar is getroffen door Hans Hatenboer. Nou is een vaste overtreding, zo zet je jezelf wel meteen op de kaart. Maar je moet je afvragen of dit de manier is waarop je dat moet willen doen. We kijken hier nog even naar de beelden ook. Ja, hij gaat er stevig in. Hij is wat langer dan zijn tegenstander Haterboer en raakt hem met, met zijn arm. En dat betekent dat al snel het spel onderbroken moet worden. Spelers die net even opgewarmd waren, nu de ballen naar elkaar toespelen en hopen dat we die wedstrijd snel weer kunnen hervatten. Want hier zit eigenlijk niemand op te wachten. Ook de Engelsen niet, die willen geen blessures hebben. Al uh, uh, loopt Ashley Young van Man United zich warm om eventueel die plek in te gaan vullen. En staat Southgate, de manager van Engeland aan de kant toe te kijken hoe het met zijn speler is. Het ziet er best wel uh, ernstig en vervelend uit. Uh, de verzorger is erbij. Hij uh, voelt vooral aan zijn nek, aan zijn hoofd of dat allemaal goed is. Hatenboer komt even langs en uh, geeft een handje en zegt... ...ja joh, we wilden fel beginnen, maar dit was misschien uh, iets te veel van het uh, goede. En daar komt Rose overeind, de speler van de Spurs. Engeland trouwens in mooie blokjes. Liverpool, Man United, Spurs, City. Alle topclubs zijn vertegenwoordigd met dan in de goal... Jordan Pickford van Everton, die keeper door Koeman notenbenen dus gehaald. En iedereen dacht dat het een idioot transferbedrag was wat de club betaalde. Nu is hij wel de nationale doelman als hij het vandaag goed doet. Wie weet wordt hij de eerste keeper, want dat is nog wel een open race bij Engeland. Ook daar staat het team voor het WK nog lang niet vast. Er gaat nog heel veel geëxperimenteerd en gewisseld worden. Het spel is ervat. De bal gaat over een hele lengte inderdaad in de handen van Jordan Pickford. Ja, de bal vertrok van de voet van de nieuwe aanvoerder dus. Virgil van Dijk, de man van 85 miljoen euro. Want dat is hij, dat betaalde Liverpool aan Southampton. En daarmee is van Dijk de duurste verdediger ter wereld. En uh, sinds deze week dus... Uh, de nieuwe aanvoerder van de Nederlandse De Engeland aan de bal op het middenveld met aanvoerder Henderson. Speelt de bal even terug en dan wordt er eventjes getikt de achterin tussen Gomez en Stones. En is Rose weer terug op de positie links achterin. Heeft Henderson de bal opnieuw te pakken. Metertje of vijf voor de middellijn met een paas op Rose. Rose nu op de achterlijn via Haterboer gaat de bal omhoog. Is het bijna Rashford die kan inkoppen. Gaat de bal over de achterlijn via Stefan de Vrij. En moet Nederland toch even zoeken zo in de openingsfase. Engeland natuurlijk wat gelouterder misschien. De ploeg die zich gekwalificeerd heeft voor het WK. Trap binnenkort af in juni tegen Tunesië. Dit is een opwarmwedstrijd voor de Engelsen die de hoekschop gaan nemen vanaf de linkerkant. Die corner komt van Rose, die kleine linksback. De eerste paal wordt daar goed gedekt. Verder iedereen in positie, weggehaald door Memphis Depay. Ver weggehaald, en opgepakt door Kyle Walker. Walker kan hem inzetten, moet dan uitkijken dat het geen buitenspel is. Maar dat doet hij slim, speelt die bal goed in de voeten. Dat betekent dat die aanval van Engeland door kan gaan. Lingard onder andere daar in de spitspositie wacht. Gaat hij weer naar Rose. Rose wil dan langs Hatenboer, maar die kent de bal, Houdt de benen bij elkaar, speelt de bal over de zijlijn. Dat betekent een inworp voor Engeland. Engeland dat wel het initiatief heeft in het alle prille begin van dit duel. Maar dat zegt nog helemaal niets. Het is ook spannend natuurlijk hè, voor de spelers van het Nederlands elftal, Want zij voelen en proeven dat dit een nieuwe start is. Dat wil je laten zien. Dan wil je geen fouten maken. Maar tegelijkertijd wil je ook laten zien wat je waard bent. en wil je onderscheiden in zo'n wedstrijd. Is het even kijken hoe dat nieuwe systeem gaat vallen. Nou, nu voor de eerste keer de bal uh, voor een doeltrap die genomen gaat worden door Zoet. Dus kan iedereen zich gaan opstellen. En kan Nederland echt uh, iets gaan laten zien. Dat is geoefend tijdens de training. Zoet dus tussen de palen. Niet Jasper Sillissen die de voorgaande acht Interland speelde. Daarvoor een periode waarin Zoet op doel stond. Maar die is niet altijd even gelukkig geweest. Zeker niet qua resultaten. Want van de negen keer dat hij op doel stond... verloor hij vier keer. Dus uh, is het toch wel opmerkelijk dat Koeman... voor hem heeft gekozen. En niet voor Silles. Ondanks het feit dat Silles heel weinig speeltijd heeft... bij Barcelona. Maar oké, okay, zo heeft Koeman ook gezegd. Silles krijgt de gelegenheid zich te laten zien in de volgende wedstrijd. Aanstaande maandag tegen Portugal. Nederland aan de bal in de middencirkel met... Speelt hem even terug. Op de vrij. Gaat de bal naar de linkerkant naar Virgil van Dijk. Van Dijk terug naar Strootman. En zo wordt er even rondgetikt. Achterin. Maar moet de bal naar voren. Waar Dorst staat toe te kijken. Waar Promes en Depay bewegen om zich eventueel aanspelbaar te maken. Het veld is heel klein, heel compact. Nu komt er een paas van de vrij naar de linkerkant op Van Arnold. Die is doorgelopen. Hij probeert de combinatie aan te gaan met Depay. Die combinatie lukt. Dan Depay Helemaal in de hoek bij de cornervlag. Kan weer terug op Van Arnold. Zou nu een voorzet moeten komen. Maar die ruimte wordt niet geboden door Engeland. Kan van, van Arnold terug op Strootman. Strootman wel met een voorzet. Hatenboer met de borst. Wil hij terugleggen op Promes. Dat mislukt. En dan Sterling met een handigheidje. Maar hij komt er niet uit. Engeland onder druk. Ja, Nederland heel aardig bezig nu met een bal van heel ver van Memphis Depay. Dat is nou weer jammer. Een bal die kansloos over iedereen heen waait Over de achterlijn. Waarom zoveel risico in deze bal? Je bent even net lekker in de aanval. En weer een blessure bij Engeland. Dat is dan de tweede in deze wedstrijd. Zit trouwens nog even te kijken naar die opstelling van Engeland. Dat is toch wel een puzzel in zoverre dat Walker... Kyle Walker inderdaad een van de centrale spelers is in dit duel. En uh, niet uh, de bek die hij normaal gesproken is bij uh, City. Dat betekent dat Engeland daar ontzettend aan het zoeken is. Is dat uh, Gomez die nu geblesseerd is? Volgens mij wel. Ja. Joe Gomez, die uh, 20-jarige centrale verdediger. Ook hij van, uh, van Liverpool. Groot talent. Speelde tegen Brazilië mee. Uh, was zijn uh, eerste keer dat hij daar speelde. En uh, als invaller deed het prima. Ook tegen Duitsland speelde hij mee. En Engeland hield de nul met hem als een van die drie centrale verdedigers. Vandaar dat men daar wel vertrouwen in heeft. Maar verder, ik zei het al, zoeken ze daar ook nog wat nou de juiste combinatie is. Stones staat boven alle kritiek, maar speelt op dit moment ook niet bij City. Dat is nu weer het nadeel van die Engelsen. Die spelen allemaal bij topclubs die zo goed zijn. Dat zelfs die internationals van Engeland lang niet altijd in de basis staan. Henderson bijvoorbeeld, de captain vandaag speelde dit seizoen maar 14 keer mee met Liverpool. Is er eigenlijk, als iedereen aan boord is, gewoon wisselspeler. En vandaag eigenlijk ja, de grote man, wel de spelmaker, de aanvoerder van het Engels elftal. Die problemen hadden wij inderdaad in het verleden. Nou, dat is eigenlijk nu niet meer zo. Deze spelers van Oranje spelen bijna allemaal wel bij een club in de basis. Voor de tweede keer op houdt in deze wedstrijd eerst dus Rose die... Uh... Behoorlijk langdurige behandeling nodig had. Nu is Gomez meegenomen naar de zijlijn. Engeland even met tien man. Pickford treuzelt wat met het nemen van de doeltrap. ...stuurt in ieder geval zijn verdedigers naar voren... ...waardoor hij een uh, ruim veld heeft om de bal naartoe te schieten... ...en uh, vindt hij aan de linkerkant. Rashford die verlengt, maar de bal komt in de voeten van de lichte licht. In één beweging richting Dorst, dan uh, gaat Henderson neer... ...naar het duel met Bas Dorst... ...die aan de basis stond van die blessure van Gomez. Zo laten spelers van Oranje zich niet onbetuigd... ...in de openingsfase van deze wedstrijd. Als Engeland probeert uit te breken via de rechterkant... ...ontstaat er een duel tussen Van Aanholt en Alex Oxlet chamberlain oxlade Chamberlain, in combinatie met Sterling krijgt de bal terug. En dan een schot, het eerste schot van de Engelse een makkelijke vangbal voor Jeroen Zoet. Maar voor de eerste keer dus doelgevaar en dat komt van de Three lines. Ja, je had het over die cijfers van uh, Zoet. Maar als je daarin gelooft als trainer, dan moet je Nathan Ake opstellen. Vijf keer in het Nederlands elftal gespeeld. Ja. Vijf keer gewonnen, maar dat is toch geen reden voor Koeman geweest om hem op te stellen. Wat trouwens wel had gekund, want hij is natuurlijk een linksbenige centrale verdediger. Nederland speelt nu met drie rechtspoten. Hoewel ze volgens mij uh, van Dijk en ook de lichten nog wel wat met hun linkerbeen uh, kunnen. Maar de echte linksbenige centrale verdediger is Ak, Die natuurlijk best dicht tegen dit Nels aan aanzit. Omdat hij ook elke week keurig in de Premier League speelt. Daar de inworp. Die is van Haterboer. Haterboer had toch ook niet kunnen denken een jaar geleden dat hij nu in het Nels zelftal zou spelen. Van Dijk, dacht u daarvan trouwens. De captain vier jaar geleden niet in beeld nog bij het NEL zelftal Ten tijde van het WK voetbal. En nu is hij een van de belangrijkste schakels. Met een goede paas nu naar Hatenboer. aan de rechterkant. Die staat diep staat Hatenboer. maar dan schiet hij hem tegen Roos aan. Dat betekent dat Nederland wel een inworp overhoudt. Pakweg 12, 13 meter vanaf de hoekvlag. En die wordt genomen door Hatenboer zelf. Zoekt de combinatie met Promes. Hatenboer nu ruimte voor de voorzet. De bal kon niet echt lekker voor. Werd nog geraakt. Maar toch gaat die arm eventjes omhoog van Hatenboer. Zo van sorry. Terwijl Gomez nu mee de catacombe ingaat. En uh, waarschijnlijk de wedstrijd niet kan uh, vervolgen. Nee, sterker nog, daar staat al uh, iemand klaar. Het is uh, Maguire. Harry Maguire, verdediger van Leicester City. Die zo dadelijk uh, bij Engeland in de ploeg zal komen. Maar de Engelsen nog altijd met tien. Als de licht probeert terug te spelen op zoet. Dat gaat ook wat krakkermikkig. Daarom zet zoet maar de bal tegen de voet. Of de voet tegen de bal eigenlijk. Uh, komt hij op het hoofd van uh, Dost, Maar Dost slaagt er niet in om promes te bereiken. Zo hebben de Engelsen aan de rechterkant van de verdediging alweer een vrije man gevonden. Trippier En die speelt de bal over de zijlijn. Zodat de Dissel kan komen. Rose bleef wel staan nadat hij in het gezicht werd geraakt. Maar Gomez niet nadat hij op de enkel werd geraakt door dorst. En zo krijgen we hier de entree van Harry Maguire voor zijn vierde Interland. De verdediger van Leicester City. Zoekt een plekje in het hart van de verdediging. En dat is weer wat extra zorg voor bondscoach Garrett Southgate. Die dus uh, al te maken heeft met afzeggingen van onder meer Harry Kane, Phil Jones, Fabian Delft. Daar kwam uh, Jack Wilshere nog bij. Die uh, raakte gisteren geblesseerd tijdens de laatste training. En nu dus een uh, vroeg afhaken uh, van verdediger Joe Gomez van Liverpool. Ja, McGuire 1,94 meter. 94, centrale verdediger dus van uh, Leicester. Die daar een uh, basisspeler is. Ook eigenlijk wel verwacht was al in de basis in deze wedstrijd. En uh, nou ja, kijken wat, uh, wat hij kan vooral aan de bal. Want daar gaat het de bondscoach van Engeland Southgate om. Hij wil Betere spelers hebben aan de bal dan hij de afgelopen jaren had verdedigd. zal het bij Engeland eigenlijk wel prima. Maar hij vindt dat ook in balbezit het een stuk beter moet. Vandaar dat hij een paar gerenommeerde spelers heeft geskipt voor deze wedstrijd. Zoals Smalling en Cahill. Wat toch wel routiniers zijn in het Engels voetbal. Maguire heeft nu de bal. Paast hem een paar meter naar de rechterkant. Eigenlijk iets terug naar Stones. Stones is de meest centrale van die drie. Dan naar de rechterflank is dat Trippier. Hij speelt inderdaad als rechtsback. Walker. Hij dus wat centraal. En dan gaat het rustig rond. Nederland kijkt een beetje toe met wel drie man op de helft van Engeland. Nu gaat Promes terug naar eigen helft. Blijft Dorster staan. En wordt die ballen wel keurig tussendoor gespeeld. En oxlade chamberlain En de paas dan. En dan glijdt Zoet even weg. Maar kan hem dan toch oprapen voor... Dat de het gevaarlijk wordt. Een paas dwars door de verdediging van Nederland. Dat wel op zichzelf geen enkel probleem voor de keeper. Maar als je valt wat wegglijdt, ja, dan kost het je een tiende van een seconde. Denk maar aan het schaatsen. Je ziet wel dat Nederland inderdaad met drie spitsen speelt. Promes duidelijk vanaf de rechterkant. Dorst in de punt en Depay aan de linkerkant. Daarachter dan die twee centrale middenvelders. Wijnaldum en Strootman. En dan is het de bedoeling dat het vanaf de flanken van Arnold en Hatenboer zoveel mogelijk mee naar voren komen. De ruimte benutten zodat Promes en Depay naar binnen toe kunnen komen. Nu de paas van de licht richting van Arnold. Die dan helemaal is doorgelopen. Dan komt hij uit bij de rechtsback, Maar die kopt de bal over de zijlijn. Zodoende mag Nederland wel een ingooi nemen. De bal gaat naar Strootman. Die speelt hem terug op Depay. Goed driehoekje. Daardoor is Depay nu vrijgespeeld. Maar die speelt de bal op zijn beurt terug. Op Veertje van Dijk. En dan wordt het weer even zoeken voor Nederland achterin. Van Dijk op de vrij. De vrij dribbelt naar de helft van de Engelsen. Terwijl we daar eventjes aan toe kunnen voegen dat het nieuws van 9 uur is uitgesteld. Dat krijgt u te horen na deze eerste helft. Stand na 12 minuten nog altijd 0-0. Eén keer is Nederland dreigend geweest. Eén keer is Engeland gevaarlijk geweest. Maar deze, deze wedstrijd moet nog een beetje op gang komen. Oranje aan de bal met de licht. Richt, de licht geeft hem mee aan Promes. Promes weer terug naar Wijnaldum. Dan Matthijs de Ligt. Die gaat even zoeken. Waar ligt de ruimte? Nou, hij probeert het maar.